met het NOS-journaal. De Belgische politie heeft een officieel opsporingsbericht verspreid van een van de verdachten van de aanslag op luchthaven Zaventem. Er is een foto waarop hij achter een bagagekarretje loopt in de vertrekhal. Twee mannen die naast hem lopen zouden zichzelf hebben opgeblazen. Volgens de VRT is de politie ook op zoek naar verdachten van de aanslag op metrostation Maalbeek. Dat was geen zelfmoordactie. Volgens de openbaar aanklager zijn er op verschillende plaatsen in België huiszoekingen aan de gang. Bij de aanslagen in Brussel kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten meer dan 200 mensen gewond. Terreurgroep IS heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslagen. Vliegveld Saventem blijft in ieder geval morgen nog dicht. Het Belgische kabinet heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Rond deze tijd houdt koning Filip een toespraak op tv. De Duitse bondskanselier Merkel heeft haar medeleven betuigd met de nabestaanden van de aanslagen. Ze heeft de Belgische regering alle medewerking toegezegd om de schuldigen te vinden en te bestraffen. In Duitsland zijn ook extra veiligheidsmaatregelen genomen. Morgen spreekt de Duitse regering over mogelijke verdere maatregelen. Eerder vandaag spraken de Franse president Hollande, de Britse premier Cameron en de Amerikaanse president Obama hun afschuw uit over de aanslagen in Brussel. President Obama vindt het tijd om het Amerikaanse handelsembargo tegen Cuba op te heffen. In een toespraak in Havana zei hij dat hij naar Cuba was gekomen om de laatste restanten van de Koude Oorlog in Noord- en Zuid-Amerika te begraven. Het embargo dat nog steeds geldt noemde hij een gedateerde last op de schouders van de Cubanen. Het doet de Cubanen meer kwaad dan goed, zei Obama in Havana. Dat leverde hem een groot applaus op. De speech van Obama werd in heel Cuba live uitgezonden.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 A fool. you find a place www.zfmzandvoort.nl Take that day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 You're out my mind mm yeah.